een spoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. In het Gelderse ochtend is een trailer gevonden met ruim 4300 kilo illegaal vuurwerk. De aanhanger stond op een bedrijventerrein en werd afgelopen nacht ontdekt. Twee mannen van 18 en 19 uit Brabant zijn aangehouden. Ook in Hendrik Ido Ambacht werd een grote partij vuurwerk gevonden. Daar lag ruim 2500 kilo cobra's en ander illegaal knalvuurwerk opgeslagen in een container. Ook daar zijn twee mensen aangehouden. Het dodental van de aanslag met een vrachtautobom in de Somalische hoofdstad Mogadishu loopt tegen de honderd, melden Somalische autoriteiten. In de ziekenhuizen liggen nog tientallen gewonden. De bom in de truck ontplofte vanochtend bij een controlepost. De meeste slachtoffers waren studenten en leerlingen die met de bus naar school gingen. De aanslag in Mogadishu is nog niet opgeëist, maar is vermoedelijk het werk van terreurbeweging Al-Shabaab. Na een brand op een veerboot in Congo zijn de lichamen geborgen van 20 slachtoffers. Een onbekend aantal opvarenden wordt nog vermist. De veerboot brandde aan het begin van de week uit. Volgens de Congolese autoriteiten doordat een medewerker een sigaret opstak in de machinekamer terwijl collega's de brandstoftanks bijvulden. Bij een chemiebedrijf in de Groningse plaats Farmsum was vanochtend voor de derde keer deze maand een stofexplosie. Een van de hoogste categorie. De stofwolk trok daarna over Appingedam en Delfzijl. De vezels die bij zo'n explosie meekomen kunnen kankerverwekkend zijn. De stofexplosies ontstaan bij het bewerken van een harde steensoort, onder meer voor schuurpapier. En bij een velle brand is vannacht een voedsel- en kledingbank in Woudenberg verwoest. In het pand lagen voedsel en spullen, die waren in ze gezameld voor mensen met een laag inkomen. Ook lagen er nog kerstpakketten met cadeautjes voor de kinderen. De stichting helpt bijna 500 gezinnen in de regio. En het weer nu nog wisselend bewolkt met wat ruimte voor de zon. Vanavond daalt de temperatuur snel en landinwaarts kan het gaan vriezen. Licht lokaal kans op een mistbank. Morgen blijft het droog en wordt het vrij zonnig bij 4 of 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een ongeluk staat er nog file bij Amsterdam op de A10. Aan de oostkant, net voorbij de Zeeburgertunnel, is een ongeluk gebeurd. Je hebt daar nog een kwartier vertraging. Er zijn nog drie rijstroken dicht. En voor de Koentunnel aan de noordkant van de stad heb je vijf minuten onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Down for me, Jimmy Jimmy Jimmy oh, Jimmy, When are you coming back? Jimmy Jimmy oh, Jimmy Jimmy Jimmy Jimmy Jimmy Jimmy Jimmy Jimmy Jimmy Jimmy Jimmy Jimmy Jimmy Jimmy Jimmy Jimmy Jimmy Zeker langs bij de lokale radio ZTV van Goedemiddag allemaal en welkom bij het tweede uur van Zalvoort op zaterdag. Met als eerste na het nieuws en weer van drie uur Phil Collins en Jimmy Mack. Lekker mee o, gezongen, Albert gezongen. O, gezongen. Ja, ja, gezongen. Muziek, muziek uit mijn tijd hè? Ja, dat ja. dacht ik ook. Ja, hij dacht dacht ik hij al. blijft populair hè veel. Heerlijk, Lekkere muziek. blijft gewoon goed. Dus en ik kan ook zo lekker op schaatsen. Ja, nee, dat bedoel ik. Dus Goed, wat gaan we twee uur doen Rob? Ik ben benieuwd. Uh. Uh, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Uh, want we gaan natuurlijk het jaar afsluiten en we gaan het nieuwe jaar in. En de evenementen schuiven ook mee en door. Dus uh, ik zou zeggen, uh, voor, de voor de luisteraars thuis, hou pen en papier bij de hand. Want ik kunt u even meeschrijven van de evenementen die eraan zitten te komen. Dat om half vier. Verder gaan we natuurlijk door met het jaaroverzicht 2019 in samenwerking met de Zandvoertse Courant. Wij behandelen niet alles, we pakken de highlights eruit die in ons programma passen. En maar wil dit volledige jaaroverzicht nog eens keer rustig nalezen, dan kan dat uiteraard in de Zandvoortse krant van deze week. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM live vanuit Noble Tree. En als je wilt kijken naar de studio hier, dan ben je welkom inderdaad op het Raadhuisplein. Wij zijn er tot aan vijf uur vanmiddag. En alles via www.zfm-live.nl Kijk je live mee in ons studio aan de Torweg 10a. Uur 2 live vanaf de ijsbaan in Salford. Goedemiddag en hier is de clash. You have to let that out drop. The oil down the desert way to the top ZFM hier de Clash en racht de kerstbaan Mocht je nou op de ijsbaan aanwezig nou zijn Goedemiddag, we zijn er live hè? ZFM vanaf Noble Tree En wil jij jouw favoriete plaat horen Op de radio en op de box bij de ijsbaan nou dan meld je gewoon even hier binnen Bij Noble Tree En uh, mochten we de plaat bij ons hebben Dan draaien hem uh, met alle plezier voor je ...met een van de betere platen van de Doobie Brothers. Dat was de Long Train Running. Ja, we hebben vandaag aandacht voor het jaaroverzicht 2019. Het was weer een jaar met ups en downs. En we zijn nu aangekomen bij de maanden mei en juni. De samenvatting daarvan. Goed, terug naar mei 2019. Vier Zandvoorters kregen rond Koningsdag een koninklijke onderscheiding. Onno Borg, geld, die benoemd werd tot ridder van Oranje Nassau. En Gerard Verstegen, Hans Rijmers en Ton de, Rode, de lid die lid in de orde van Oranje Nassau zijn geworden. Omdat 4 mei in 2019 op een zaterdag viel, vond de dodenherdenking bij het Joods Monument. in verband met de sabbat, een dag eerder plaats. Het was er nog nooit zo druk. Ook op zaterdag tijdens de Nationale Dodenherdenking. waar veel belangstelling ook van de jeugd, met name van de jeugd. De op 5 mei viel in duigen door de jaarmarkt. Hierdoor was, werd er minder te doen, was er minder te doen en moest het aantal onderdelen van de bevrijdingsdag worden aangepast. Zoals de Vossenjacht, erg populair bij, uh, bij ons programma, die nu kleiner was. De rondritten met de jeeps van Keep Them Rolling gingen helemaal niet door. Wat wel doorging was de bevrijdingsbingo in de krocht en die werd goed bezocht. Het gondde al van de geruchten, maar dinsdag 14 mei 2019 is officieel bekendgemaakt dat de Formule 1 in Zandvoort terugkeert. Dit werd bekendgemaakt door de onder andere burgemeester Niek Meijer en Jan Lammers, de sportief directeur van de Grand Prix. De prestigieuze datum was nog niet bekend, maar nu weten we dat de Dutch Grand Prix plaatsvindt van vrijdag 1 mei tot en met zondag 3 mei. Bewoners van de Schelpenplein en omgeving vroegen aandacht voor hun buurt. Ze zijn het verkeer zat dat het niet meer hoort en daarmee de onveiligheid en het parkeeroverlast. Ze vroegen om handhaving en ze wilden onder andere bloembakken in de straat. De Jumbo familiedagen waren een geslaagde generale repetitie voor het Judge Grand Prix van volgend jaar. Er kwamen dit weekend meer dan 100.000 bezoekers naar Zandvoort. De vervoersstromen en parkeermogelijkheden werden in goede banen geleid, zo liet de gemeente weten. En tot slot, in april 2019, de Algemene Begraafplaats bestaat dit jaar uh, 100 uh, jaar. En dat was een mooie gelegenheid om de begraafplaats een nieuwe naam te geven. Algemene Begraafplaats Noorderduin werd dat. Terug naar juni 2019. De Cubaanse artiest Jorge Martinez gaf een sensationeel en swingend Latin concert in Theater de Krocht. Samen met drie Zuid-Amerikaanse muzikale vrienden wachtte hij het publiek in extase met zijn Latijns-Amerikaanse muziek. De zaal ging helemaal los. De bekendste bode van het stadhuis, Arie Paap, is 40 jaar in dienst in de gemeente Zand, van de gemeente Zandvoort. Hij begon ooit in buitendienst en heeft nog achter de vuilniswagen gelopen. Nu ging hij in de pre-fut en kreeg zo meer tijd voor zijn grote hobby, namelijk duivenmelken. De succesvolle Zandvoortse zanger Yves Berendsen gaf een concert in Caprera in Bloemendaal. Het openluchttheater was tot de nok toe gevuld. Een zondag 9 juni was de eerste editie van Zandvoort Alive op het strand bij Mango's Beach Bar en Bas. Het was weer een topfeest. Alles zat mee. Zowel het weer als de line-up viel bijzonder in de smaak bij de bezoekers. Er vonden dit jaar regelmatig schoonmaakacties plaats op het Zandvoortse strand. Zo hielp de Rotary Club deze maand bij een schoonmaakactie. En maandag 10 juni deden 600 vrijwilligers mee aan de jaarlijkse actie Beach Clean-up. Georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij. Tennisclub Zandvoort werd voor de derde keer in vier jaar tijd landskampioen van de eredivisie gemengd. De titelverdediger was op het eigen park De Glee in de finale te sterk voor... LTC Naaldwijk. De jaarlijkse vismaaltijd op het gasthuisplein was nog nooit zo druk bezocht. Maar liefst 250 visliefhebbers kwamen op het eetfeest e e af. De gastheer Erwin Hilbers sprak uh, van een absoluut record. De gasten lieten zich de vissoep, een gebakken kabeljauw en het toetje goed smaken. En tot slot in april 2019. Uh, twee in Zandvoort bekende mannen zijn in, deze maand juni, in de maand juni overleden. Het betreft jazzorganisator Erik Tillemans en oud circuitdirecteur Hans Ernst. Timmermans regelde jarenlang de artiesten voor jazz in Zandvoort. De jazz promotor was al lange tijd ziek. Hans Ernst was meer dan 25 jaar lang de stuwende kracht achter het circuit. Helaas heeft hij de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort niet mogen meemaken. Dankjewel Albert-Jan, dat was de maand juni. Straks, uiteraard, nog veel meer bij Zandvoort op zaterdag. En wil je het uh, volledige overzicht uh, lezen? Uh, lees dan uh, dat in de Zandvoortse courant. Wij doen met deze van de Jackson 5 en I want you back een plaatje uit de top 2000, uh, albert Daar staat hij in genoteerd en die lijst is natuurlijk uh, nu gaande bij uh, onze collega's van Radio 2. Het nieuws in het kort nu. Nou, nieuws in het kort. Afgelopen nacht uh, van vrijdag uh, op zaterdag dus, uh, rond uh, half twee vannacht uh, heeft de politie drie mannen van 21, 22 en 23 jaar... ...alle drie afkomstig uit Alphen aan de Rijn aangehouden. Ze worden verdacht van het in bezit hebben van harddrugs. Tijdens de surveillance zagen agenten een auto stilstaan op het badhuisplein. Toen de agenten deze auto wilden controleren, ging deze plotseling rijden. Na het stopteken bleek in het voertuig een verboden hoeveelheid verdovende middelen te liggen. En hierop zijn de drie verdachten aangehouden. De harddrugs zijn in beslag genomen en de verdachten voor nader onderzoek ingesloten. Tot zover dat nieuwtje inderdaad. Ook na te lezen op de ZFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zanford. En download een totem op je telefoon of tablet. En hier is hier comes the hot stepper. Ik kom de uitstepen. I'm the lyrical gangster. We got the queen in of the area. Still have it like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone pray? They come I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still living like that. Extraordinary. Juice like a strawberry. Money to burn. called Youngstown. Bird Dial emergency Ooh. number. Still. the officer still love like that no no we don't die yes we multiply anyone test will hear the family sing act like you know G. go i know what both don't know touch them up and go oh, -oh. cha-cha-ching-ching. here come the hot step up huh? i'm the lyrical gangster Big Because we're not the area Still living like that Yeah, man So what do you do? Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na Na, na, na, na, na Right Here come the outstanding. Ik heb een in de Ik kan me aan het steppen. ik kan al aan mijn En groot hit uit de jaren negentig. Hier komt de hot Stepper. En uiteraard vanmiddag tussen 2 en 5 meer van dit soort muziek bij het op zaterdag. Nou, volgens mij, Albert-Jan, is het al vier? Ja. Ben je er klaar voor, de evenementen? Ja, maar ik houd het een beetje kort uh, vandaag. Dat ik bedoel, vind ik heel verstandig. Uh, gezien uh, alle schaatsers op het ijs en uh, ja, de muziek die erbij hoort, uh, helemaal gezellig, allemaal hartstikke leuk. Ja, natuurlijk de ijsbaan uh, is nog tot 8, 8 januari geopend. We krijgen nog de, de finale van Curling aanstaande maandag. En dat wordt weer een groot feest. Uh, en natuurlijk aan het eind hebben we natuurlijk de kinderdisco en daarna de disco voor de ouderen. Maar in ieder geval genoeg reuring op de ijsbaan. Meer informatie en, uh, over de prijzen uh, kunt u natuurlijk nagaan op de website van de ijsbaan. www.ijsbaanzandvoort.nl www.ijsbaanzandvoort.nl Nou ja, natuurlijk uh, de nieuwjaarsduik. Nou ja, we hadden, zaten we altijd bij uh, Take 5. He. Zo heet? dat vroeger. Ja. Uh, nee, is dat nu verhuisd, want de komende nieuwjaarsduik is natuurlijk de 60ste, En in verband met dat jubileum komt de Zandvoortse traditie terug naar de plaats waar het op 1 januari 1960 begon. Namelijk voor de rotonde ter hoogte van het Badhuisplein. Uh, en, uh, de eerste Nederlandse nieuwjaarsduik werd gehouden in 1960 in Zandvoort. Het gebeurde toen uh, vanaf de rotonde. De zwemmers moesten zich in de, een auto omkleden en gingen na de duik snel naar Haarlem... Om in de kantine van de Zemclub Njord 59, die de duik organiseerde toen. Onder aanvoering uiteraard van wie minder dan, niemand minder dan ook ok van Batenburg. En daar werd natuurlijk warme chocolademerk en erten werd daar gepresenteerd. Maar nu dit jaar dus de nieuwjaarsduik uh, die uh, is begint om 1 uur. Uh, die 1 januari uh, 2020. Bij Beach Club uh, 10. 1 uur de Nieuwjaarsduik. Dan gaan we naar die vrijdag 3 januari. Is het natuurlijk tijd voor de traditionele nieuwjaarsreceptie. U bent bij deze van harte uitgenodigd om voor de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 3 januari van half 8 tot half tien een nieuw unicum aan de Zandvoortse Laan te gaan voor de nieuwjaarsreceptie. Veel Zandvoortse verenigingen, sportief, cultureel, politiek bedrijven en maatschappelijke partijen... hebben zich aangesloten om er een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van te maken. Het zal weer een hartverwarmende bijeenkomst worden daar in nieuw unicum. Waar we met elkaar een toast kunnen uitbrengen op het nieuwe jaar. Nu, Unicum heeft parkeergelegenheid op eigen terrein. Maar is ook uitstekend bereikbaar voor bus 80. En voor minder valide en een ouderen is daar een speciale regeling. Bel dan even met pluspunt. Telefoonnummer 023 571 7373. 023 571 7373. Gaan we naar uh, 4 januari, dan is het uh, alweer tijd voor de oud-Zandvoortse wandeling. En die start uh, vanuit het Zandvoortmuseum en die begint om 2 uur s middags op die 4 januari. Dan gaan we naar 5 januari. Het traditionele nieuwjaarsconcert in de Agatha Kerk. Aanvang 14.30 uur. 30. Mocht u daar niet bij kunnen zijn, wees gerust. ZFM zendt het nieuwjaarsconcert integraal uit. Dus ook thuis live te volgen via uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. 5 januari: nieuwjaarsconcert Agatha Kerk. En dat begint om half 3. Gaan we naar 12 januari, dan is er Jazz in Zandvoort met Ark van Rooyen en Jurjan Stanik. En dan hebben we natuurlijk in de, in, de, in de serie van Jazz in Zandvoort. De traditionele locaties, uh, Grote Krocht 41, meer informatie over uh, Jazz in Zandvoort met Ark van Rooyen en uh, Jurak Stendik. En alle andere uh, concerten van uh, Jazz in Zandvoort zijn natuurlijk na te kijken op de website www.jazzinzandvoort.nl uh, Sorry, www.jazzinzandvoort op deze 12 januari. Ook op 12 januari is er ook weer tijd voor jazz het café. Dus eerst middags uh, lekker uh, jazz met jazz in zandvoort. En daarna gezellig naar het gasthuisplein op die 12 januari. Want vanaf 5 uur speelt daar uh, even spieken. Het, uh, de 12 januari trio Grande op die 12 januari 2020. Entree is uh, gratis meer informatie over dit concert en of, een serie van jazz in het café. Uh, kunt u nakijken op de Facebookpagina van het Wapen van Zandvoort. Tot zover. Ja, dankjewel uh, Albert-Jan. Nou, maar dat is pas volgend jaar waar je het net over had ja, allemaal. Ja, zo ver weg joh. Dat zo is zo ver weg. weg. Ongelooflijk. Nou, de evenementen zijn ook na te lezen op de ZFM app. Dus download hem eventjes en blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes, evenementen en alles rondom Zandvoort. Zo'n plaats, een hele lange plaat, had een speciale naam. Weet je nog? Ja, 12 inch. Ja, 12 Hebben inch. Ik voor jou ja. Heb ik voor jou geleerd. De 12 inch club. Ben je, ben je al zo oud? Santa Esmeralda mijn rol ah. schat. 10 minuten lang. Ruim 10 minuten lang. Maar dat doen we niet hoor, op deze zaterdagmiddag. Wat we zijn bezig met het jaaroverzicht 2019. Dat is samenwerken met de Stamvoortse Krant. Aangekomen bij juli en augustus. 2019, de highlights. En je, terug naar juli. David Molenburg is als kandidaat aangewezen om burgemeester Niek Meijer per 19 september aanstaande als de nieuwe burgemeester op te volgen. Dat maakte de speciale commissie bekend. Een zonovergoten culinair aan het Gasthuisplein werd weer een geweldig succes. Dit jaar namen voor het eerst drie Haarlemse restaurants aan het evenement mee. Door een temperatuur van ruim 30 graden besloot de ondernemer van Tea, Chocolate and More om zijn tent te sluiten. De chocolade was door de hitte gesmolten. De 88 piano virtuoos Theo Wijnen nam met pijn in zijn hart afscheid van zijn dames. Als jarenlange begeleider van het koor Music All In moest hij vanwege zijn gezondheid stoppen. Na de ondertekening van de huurovereenkomst tussen Kennemer Hart en de Woonzorg Nederland staat niets meer in de weg voor de nieuwbouw van Huis in de Duinen. Het wooncomplex voor senioren zal bestaan uit vier woonlagen met 47 studio's en 52 twee Ondanks een leuk gevarieerd muziekprogramma op zaterdagavond kwam het British Festival langzaam op gang. Het badminton toernooi van, van, op het Van Venemaplein kampte de volgende dag met een te harde wind. Er was veel, wel veel belangstelling voor de ritjes met de dubbeldekker. De parade met oude Britse auto's en de Haaswindhondenrace op het strand. De rechter beval de gemeente Zandvoort om de procedure voor het ontwikkelen van het Watertorenplein opnieuw op te starten. Volgens de rechter hadden de drie architecten gelijk speel, geen gelijk speelveld. De ier Fergus Mulvaney won voor de vierde keer het EK zandsculpturen met zijn ontwerp Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Een van de oudste Zandvoortse pleisterplaatsen, Café Neuf, is definitief gesloten. Het historische pand wacht op een nieuwe ontwikkelingen. En tot slot in juli 2019 een zonovergoten Pride at the Beach... en onderdeel van het Amsterdamse Grey Pride... Trok voor de derde keer honderden mensen naar Zandvoort. Het werd een groot feest. Gaan we naar augustus 2019. Onder tropische temperaturen sloot de recreade af met de traditionele Santenkraampie. Het tekort aan vrijwilligers werd gelukkig opgelost. en 50 kinderen genoten van de gezellige en creatieve afsluiting. De Zandvoortse kunstenaars organiseerden voor de tiende keer de kunstmarkt Place du Tertre op het in de Poststraat. Het zou tevens de laatste keer worden. De organisatie stopt ermee. Karen van Broekhoven van de Stichting Rust bij de Kust wilde Grand Prix, die in 2020 in Zandvoort wordt verreden, wordt tegengehouden met ingediende bezwaren. De hoofdprijs van het zevende Open kampioenschap Makreelroken ging dit jaar naar de Makreelrokers uit Noordwijk. Victor Bol redde het gezichtsverlies van Zandvoort met de meest originele rookoven, namelijk een afgedankte koelkast. Vier dagen lang timmerden 150 Zandvoortse kinderen die augustus in 2019 rustig op los in het Timmerdorp. Onder begeleiding van veel vrijwilligers creëerden zij een eigen wereldje van ridders en jonkvrouwen. Door de komst van de Formule 1 is Zandvoort bijzonder in trek bij de Vaderlandse tv-omroepen. Omroep Max nam opnames van Zandvoortse bedrijven en ook BNN Vara maakten voor nog te produceren docushoop opnames. Veel commotie ontstond er rond het afschieten van een hert op klaarlicht gedacht in de tuin van een woning aan de Kostverlorenstraat door, door een boswachter. De actieve buurtvereniging Soentje in Oud-Noord organiseerde hun jaarlijkse rommelmarkt. De kinderen konden voor het eerst meedoen aan een trap-skelterrace, waarbij uiteraard Jan Lammers fungeerde als wedstrijdleiding. En tot slot in augustus 2019. De sloop van Huis in de Duin is begonnen en zal tot begin 2 januari 2020 gaan duren. Over twee jaar hoopt Kennemer Hart in het nieuwe gebouw in gebruik te mogen kunnen nemen. Dat was augustus 2019. Dankjewel Albertjan. Dat was weer inderdaad een samenvatting van het jaaroverzicht. In zijn geheel na te lezen. En ook met dank aan de Zandvoortse Courant. Wij zijn vandaag live op locatie vanaf 10 uur vanmorgen al. En dat tot aan 5 uur vanmiddag bij de ijsbaan. Bij Noble Tree zijn we te gast. Wil je radio komen kijken? Je bent van harte welkom. Het is wel heel druk, maar misschien kan je er nog net bij. Gezellig. Kom langs op het Ratersplein hier in Zandvoort. single van de Yannis Brothers en Only Human. Zo dadelijk gaan we weer door met het uh, jaaroverzicht hier bij ZFM Live vanaf of uh, The Noble Tree. En dan hebben we september en oktober... Later hoor de van Joe Jackson en Stepping Out. We zijn bezig met het jaaroverzicht. Ja, Albert-Jan heeft een kan watervoorzicht. Dus dat komt helemaal goed. We zijn aangekomen bij september en oktober alweer, Albert-Jan. September 2019, wat bracht dat Zandvoort? In ieder geval, het werd een bijzondere avond op het Raadhuisplein... met de Zandvoortse zanger, zanger Yves Berendsen... die een show neerzette die klonk als een klok. Daarbij had Yves, Yves ook bekende artiesten uitgenodigd... als Lange Frans en Danny Vroger... Zandvoort Marketing praten de Zandvoortse ondernemers bij over de uh, randevenementen rond en tijdens de Grand Prix. Weekend samenwerking is het woord en dat wordt gebruikt om deze side events te organiseren. Eindelijk maakte de organisatie van de Formule 1, de FOM, de, de datum officieel bekend. De Heineken Dutch Grand Prix wordt op 3 mei 2020 verreden. Er moet nog wel veel werk verricht worden aan het circuiterrein. Stichting Nationaal Autosportmuseum wil op korte termijn een autosportmuseum realiseren in het leegstaande, leegstaande laatste aangebouwde gedeelte van het raadhuis. Als experiment werden bij de strandpaviljoens Talassa en Aoi op vier uh, afvaleilanden uh, containers op het strand geplaatst om de strandbezoekers milieubewuster te maken. Zo kan men zonder veel moeite het afval gescheiden weggooien. De parade met historische race- en tourwagens door de straten van het centrum is uitgegroeid tot een groot evenement. Vooral nu de Formule 1 naar Zandvoort terugkeert. Was de belangstelling ook van buitenlandse media erg aanwezig. Na twaalf jaar nam Niek Meijer in nieuw Unicum afscheid als burgemeester van Zandvoort. Als cadeau werd de naam van de vrijwilligersprijs eervol aangepast in de Burgemeester-Niek Meijer-vrijwilligersprijs. De wisseltrofee is een prachtige bronzen valk, vervaardigd door Kitty. En na het officiële gedeelte stond er een lange rij burgers om de burgemeester en zijn vrouw Jamie te bedanken voor hun inzet en wensen hem veel succes in de toekomst. Milieuorganisaties willen de verbouwing van het circuit voor de komst van de Formule 1 stilleggen omdat er zandha de zandhagedis en de rugstreeppad te weinig bescherming kregen in het circuitterrein. Er werden amfibie schermen geplaatst voor de beschermde populatie en die werden gevangen en ergens anders weer uitgezet. Probleem opgelost. En uh, tijdens een speciale raadsvergadering werd David Molenburg beëdigd als negentiende burgemeester van Zandvoort. Commissaris van de koningin Arthur van Dijk nam hem deze, de eet af. En tot slot in september 2019, Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden opende samen met vijf schoolkinderen... de spectaculaire wildwaterbaan in park Zandvoort van Center Parks. Gaan we naar oktober... Oktober, op de eerste dag van de maand kreeg Zandvoort met een ongekende hoeveelheid regenwater en daarmee gepaardgaande overlast en waterschade te maken. Niet alleen de laaggelegen delen in het dorp zoals Haltestraat, Schoolstraat en de Kanaalweg werden getroffen. Maar ook de Van Lennepweg in Oud-Noord was uh, enige tijd onbegaanbaar. De hele maand stond oktober stond in het teken van de Zandvoort Golfs Wild, met evenementen en activiteiten als wildwaterrafting. Een roofvogelshow wildgerechten in de restaurants tot een wandeling tussen de wild herten in de Amsterdamse waterleiding Duinen. Dirk Buwalda, voormalig perschef van circuit Zandvoort komt door een noodlottig verkeersongeval om het leven. Hij werd slechts 74 jaar. De firma Gielissen Events is de overkoepelende vergunninghouder aangetrokken voor de side-events van de Formule 1. Samen met Backbone International worden zij verantwoordelijk voor de 35 dagen programma rondom de Grand Prix. Tijdens de Zandvoortse Veteranendag in strandpavillon Talassa kreeg Liberon-veteraan Berg-Vultrop van burgemeester Bolenburg een speciale draaginsigne van de VN opgespeld. In de Keesomstraat heeft een nachtelijke schietincident plaatsgevonden. bewoners hebben meerdere schoten gehoord en in de omgeving werden diverse kogelhulzen aangetroffen. Meerdere auto's raakten beschadigd door rondvliegende kogels. In een live-uitzending van de Griekse televisie werd de Zandvoortse woonachtige Rafaela Placeriza gekroond tot de nieuwe Miss Griekenland. Uh, v. v B. en Vaya van Strien van Dio Panotti, leerlingen van de Dance Factory, zijn de eerste jeugdsporters die door Jan Lammers jeugdsportstimulatieprijs hebben gewonnen. Het was het hoogtepunt van de jaarlijkse bijeenkomst waar alle sporters tot 14 jaar uh, die dit jaar kampioen zijn geworden in het zonnetje werden gezet. De natuur- en milieuorganisaties die willen dat de werkzaamheden op het circuit per direct gestopt worden vanwege vermeende schade aan het leefgebied van de, de nogmaals genoemde rugstreeppad in de Zandhagenis, zijn door de rechter in het ongelijk gesteld. Met deze uitspraak wordt wederom duidelijk dat Circuit Zandvoort de wet en regelgeving zeer serieus neemt. Al dus Robert van Overdijk, directeur van zowel Circuit Zandvoort als de Dutch Grand Prix. Tot zover oktober 2019. Ja, het was een uh, rommelig maandje, Albert-Jan. Dat was een roerig maandje, zou ik wel zeggen. Een roerig maandje, zeker weten. Nou, we zijn uh, live vandaag op het uh, Raadhuisplein bij uh, de ijsbaan. En als ik even naar buiten kijk, naar de ijsbaan. Het is uh, gezellig druk op dit moment. En er ligt zelfs ijs buiten de baan. Want het, uh, ja, mocht je nog niet naar buiten geweest zijn, het is behoorlijk koud uh, op dit moment. Zo rond de 3,5 graden hier in uh, Zandvoort. Zelfs Marco Tames heeft het koud. Maar die warmt jou zo meteen op in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag want hij is tussen 4 en 5 te gast. Ja, leuk dat je luistert naar CFM en hou je radio aan.